van kan, maar dat is hulpverleners op Kathmandu te verlaten. Volgens de regering is het belangrijkste reddingswerk achter de rug. De rest kan door Nepalezen zelf worden gedaan, zegt de regering. In afgelegen gebieden is nog wel hulp nodig. Buitenlandse hulpverleners werken daar samen met de lokale politie. Nederlandse hulpverleners vertrokken zaterdagavond weer uit Nepal.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 Afgelopen weekend hebben de Europese kustwachten marineschepen... voor de Libische kust 4800 migranten gered. Mensensmokkelaars smokkelaars in Libië maken gebruik van het kalme weer van de laatste dagen... om zoveel mogelijk migranten op een boot naar Europa te zetten. De EU heeft de reddingsoperaties uitgebreid na de ramp van vorige maand. Daarbij kwamen naar schatting 800 vluchtelingen om het leven. De 63-jarige 63 gepensioneerde neurochirurg Ben Carson is de vierde republikeinse kandidaat... die zich meldt voor de presidentsverkiezingen in de VS volgend jaar. Afro-Amerikaanse Carson doet het goed bij de conservatieve aanhangers van de Tea Party. Hij wist eerder de landelijke media te halen met zeer omstreden standpunten. Zo noemde hij de zorgverzekering die president Obama invoerde... het ergste wat de VS is overkomen sinds de slavernij.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live GFM. Met nu voort op zaterdag. Zoveel meegemaakt. De wereld onder je voeten vandaan verslagen.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 Uh, als we er nog tijd hebben, hebben we natuurlijk ook Sport Kort. En ik, heb, ik kan u vast de uitslag uh, mededelen van Veteranen 1 tegen HBC, Veteranen 2. Die uitslag was gisteren al bekend, hè, Mo. Ja, je ging nog even uitleggen ja. zoals, uh, precies hoe het zit. Ja, dat, die uitslag is 4 tegen 1. Maar daar kom ik straks nog wel even op terug. Wellicht dat we nog even tijd hebben voor ander sportnieuws. Een update van de Volvo Ocean Race Golf. Maar we kijken gewoon even hoe dat met de tijd zit. En natuurlijk uh, veel muziek. En dat gaan we doen met John. Bobby Brown. Play that.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 ja, te veel verdedigers weg bij de keeper en de keeper die te, weinig, te laat reageerde. Dus ze gaven hun gelijkspel uit handen. En ja, Sants pakt we pakken weer op en ze zijn weer gewoon dominant op het veld. En ze lopen wel zo nu dan te klooien, zoals we het een beetje plat kunnen zeggen. Maar we domineren, maar ja, niet met doelpunten.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 Uh, Klassen die... Uh, zeg maar in na-competitie. Want je speelt promotie degradatie En je speelt dus tegen... Oh, yeah. uh, teams die lager staan... Dan... Uh, de, althans die... Uh, nou, uh, na-competitie moeten spelen... Van... Uh, van de, Andere boel. Ja, van, de, van de tweede klasse, zeg maar. Ja, ja, okay. En uh, Jonge Holland is dat is dat er een van. En uh, Amsterdam heen gaat, aan een bekende van ons in de tweede klasse. We hebben jaren tegen haar gespeeld. En uh, die zit in de na competitie. Jonge Holland, uh, die is voorjaar gepromoveerd van de ten naar de tweede klasse. Die kennen we niet. Althans, zijn we nog nooit tegen de voetbal. Dat is wel kans dat we die gaan treffen in de. Eerste wedstrijd na en de na-competitie. En of dat eerst thuis of uit is... Je moet er twee tegen spelen. En vervolgens speel je er dan weer één. Maar, maar even een andere vraag, uh, John. Uh, acht jij zandvoort 1 één rijp voor promotie? Maar het is 2 2 Oké. Okay. Ja, het is twee tegen. Petri van Oort. Ja, Patrick van Oort maakte 2. twee. Schitterende kopbal. Keeper was kansloos. Het is een terechte...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 <laughs> ja. dat, dat, dat is duidelijk. <laughs> ja. Oké, okay, John. We hebben hier echt niks te zoeken. We moeten heel snel weer terug naar die tweede klas. Oké, okay, John. Bedankt voor je verslaggeving... voor deze uitwedstrijd van ja. uh, Zandvoort. Uh, uh, niks meer aan de orde zijn. Dus sluiten we de vergadering. Bedankt voor, uh, bedankt voor je ik verslaggeving. Deel je nog even ja, maar ik deel nog even mee... De voor de Zandvoorters. Dus die zitten pluis. Volgende week de laatste wedstrijd... voor Zandvoort tegen de Meer in eigen huis...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 When the night has come and the land is dark and the ja nee nee nee ik denk kijk wat er gebeurt ja nou ja een beetje een beetje een snelle aanleiding want ja. de zanger van dit nummer Benny King is vandaag overleden.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 Uh, Soul en Motown Night van volgende week. Want ja. dan, ja, dan is het weer tijd voor ZFM in de nacht. Of anders gezegd, de nacht van ZFM. Wat zijn al meerdere edities geweest? Hè? Ja, ja, ja. we hebben, uh, we hebben uh, al drie, drie edities gehad. En de, de nacht van ZFM live. Aanstaande nacht van donderdag op vrijdag. Van 7 op 8 mei. Van 12 uur nachts tot 7 uur s morgens. 7 uur lang de beste Soul en Motown live bij ZFM vanuit de studio. Gepresenteerd door onze collega Willem Bruist. En het is dus uh, ja, de, de vierde in volgorde. 7 uur lang live muziek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 En u bent natuurlijk van harte uitgenodigd om verzoekjes... dan wel suggesties uh, live uh, in de uitzending mee te sturen. Het kan via Facebook, het kan via de website. En uh, Willem Bruist zal ongetwijfeld dit soort muziek voor u gaan draaien.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 Die is baby Ik kan er niks aan doen <laughs> Iemand was <hier> voor. <hums> je voor Ik ben te laat Sorry, ik ben te laat yeah. Iemand was je voor Veel <hums> te Je bent veel te laat Iemand was je voor je bent veel Je bent veel te laat Sorry lieve schat, ik heb een meisje thuis. Een meisje thuis. Die zou niet willen. 25 jaar.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 Tu es formidable. formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions Formidabel, Formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidabel.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 en qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous Ah, oui, vous êtes gewoon vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe zijn sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidable. formidable. Tu étais... U zit een formidabele, met formidabele. Het is bijna kwart voor vijf en het gaan we ons opmaken voor het gedicht. Maar eerst dit is ZFM. ZFM. Al 25 jaar een zee van muziek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 heeft uh, Ben Diesel toen tijdens de MTP Awards uh, nog een stuk van dit nummer gezongen. En dit is natuurlijk de soundtrack van Faster uh, Furious 7... Wiz Khalifa. En je hoort het al, we gaan ons uh, opmaken voor het gedicht van de week. En dit keer uh, zal Albert-Jan Vos het presenteren aan u. Het gaat over 4 mei.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 voor wie er achterbleven alsnog met hun dood. Nu, op de avond, 70 jaar na toen... gaan wij, nog steeds bevrijd... met ingehouden pas... op weg naar hun in steengegriefde namen... de tijd vooruit leggen de krans, de bloemen onder de vlaghalfstok... terwijl de dorpskapel het volkslied blaast. En morgen? Vraagteken...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 Eergisteren gisteren ook iemand vermist. En uh, tot op heden worden ze wel iedere keer gevonden. Dus top dat iedereen zich heeft aangemeld voor Burgernet. Goed. Oh, Albert Jan. Het zit er weinig op. He? Het zit er weer op. Drie uur is antwoord op zaterdag. Het is over. Ja. En wat uh, vond je ervan? Uh, nou van... ja, ik vind, ik vind het heel erg winnen om aan deze kant te staan tijdens dit programma. Ik vond het leuk om met jou uh, ja, eindelijk was... voor het eerst na vijftien jaar tijd uh, een programma te mogen presenteren. Ja, dat hebben we ook dan uh, met plezier voor u gedaan. Goed, morgen het Zandvoort op zondag gepresenteerd... en samengesteld door onze collega Andor Zandbergen. En ik zou zeggen, wij wensen u allen nog een fijne zonnige zaterdagavond. En blijft u vooral aan de radio gekluisterd... want tussen vijf en zeven hebben we onze nieuwe collega... en die gaat Entertainment for You live presenteren... vanuit de studio aan de Tolweg 10A. Jeff, heel veel plezier.